Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote drugsfondst in Rotterdam. In de haven van Rotterdam heeft de douane ruim 1000 kilo cocaïne onderschept. De drugs zijn zo'n 78 miljoen euro waard en werden gevonden in een leegstaande container... die al langer in de haven stond en waarschijnlijk werd gebruikt als tijdelijke opslag. Inmiddels is alle kook vernietigd, er is nog niemand voor opgepakt. De spanning loopt op tussen China en Taiwan. Opnieuw heeft China tientallen militaire vliegtuigen langs het eiland laten vliegen deden ze gisteren en eergisteren ook al. En dat doet China expres, zegt correspondent Sjoerd Dendaas. betekent dat elke keer als daar vliegtuigen vliegen dat de Taiwanese luchtmacht ook de lucht in moet gaan. En dat is om die Taiwanese zoveel mogelijk uit te putten. China claimt al jaren dat het eiland bij hen hoort, maar tot nu toe bleef het vooral bij dreigen. De premier van Taiwan zei gisteren dat de vrede in het gebied in gevaar komt. Duizenden mensen lopen een protestmars door Amsterdam. Ze zijn het niet eens met het coronabeleid en de verplichte QR-code. De hele maatregelen van het QR en, en alles wat eigenlijk voor verdeeldheid moet zorgen... ...wat iedereen hier juist bijeenbrengt. Het is toch een vorm van scheiding. Twee mensen toch apart zetten. De een wel, de ander niet. En ik vind dat kan gewoon niet. In Maastricht krijgen poepluiers een tweede leven. Ze kunnen namelijk prima worden gerecycled. Moeten ze dus wel in aparte containers worden weggegooid? Ik kan de trommel openen. U ziet dat de trommel verkleind is om te voorkomen dat er restafval ingaat. Maar deze 25 liter zak die kun je er mooi indrukken. Daarna wordt in een verwerkingsbedrijf de bol schoongemaakt, gefilterd en gerecycled. Deze installatie die zeeft de kunststoffen eruit. En dan plaatst in die installatie wordt alles gedroogd. En daarmee maken we echt een, een, een mooi plastic korrelproduct. Van die korrels kan dan weer van alles worden gemaakt, zoals autobumpers. Het weer op veel plekken regen, maar in de loop van de dag wordt het wel wat droger. In het westen komt er dus zo ook nog wat zon. De meeste plekken een graadje of 15. In Limburg is het een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wat opvalt in de regio is onder andere de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar 10 kilometer aan langzaamrijdend verkeer voor Blaricum Reken daar op een kwartier verdraging. Ook is nog altijd file rijden op de A10, de ring van Amsterdam. Als je vanuit het zuiden richting knooppunt Komplein reist... kom je in de file te staan bij Amsterdam Slotermeer. Daar zijn namelijk twee rijstroken dicht vanwege wateroverlast. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Reken daar nou nu op zo'n 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Sides. Hey, yeah, Now I gotta tell you that I've been round I'm so low that I bit the ground Van Zandvoort op zondag gingen we naar Amerika toe met de single uit de jaren 80. Dat was Redbox en For America. Inderdaad, even na twee uur op een regenachtige zondagmiddag in Zandvoort. Goedemiddag Albert-Jan en hallo luisteraars. We zijn er weer. Uh, goedemiddag luisteraars, kijkers niet te vergeten. Uh, en uh, ja, goedemiddag Rob. We zijn er op deze, inderdaad, wat je zegt, regenachtige zondag. Ja, een regen... regenpakje ja, aan, maar die had je gisteren ook wel nodig. Hè? Ja, Gisteravond dat we uit de studio weggingen of gister namiddag. Een regenpetje, hè? Jongen, jongen, wat een regen. Ik voorspel, uh, ik, ik verwacht dat als wij om 5 uur vijf 5 naar huis gaan, dat het dan droog is. Maar daar hebben we natuurlijk straks om half drie hebben we daar het uitgebreide weerbericht over. Maar is wel een beetje sneu voor de onthulling van het uh, Joods Monument hè, om 12 uur vandaag. Met, uh, met deze, in, onder deze weersomstandigheden. Maar goed, de onthulling is uh, geweest en. Uh, dat met, alle, met alles eromheen. Dus een plechtige middag. En zelfs de omgeving was afgezet. Ja, dat vind ik wel een hele goede zaak. Ja. Dat ze daar rekening mee gehouden hebben. Ja, hartstikke goed. Goed, twee uur geweest. Zandvoort op zondag. Nou, we hebben weer een overvol programma. Vertel. Eh, wat dat betreft zouden we ook een zom kunnen doen. Hè? Zandvoort op maandag. Want zoveel items zijn er eigenlijk eh, op dit moment. Goed, zoals gezegd, rond de klok van vaste luisteraars en kijkers weten natuurlijk half vier de evenementenagenda. Nou, het is oktober, dus Zandvoort goes wild. Maar dat gaat niet alleen op de natuur, maar ook in de restaurants, strandtenten en in de horeca. Van allerlei activiteiten. Uh, Dier van de Week, de, de, de, dit weekend, uh, ja, vorige weekend hadden we, hadden we haar ook. Fena, bedoel, er waren op een gegeven moment vier honden in het asiel. En er waren drie uh, uh, gereserveerd CQ inmiddels geplaatst. Alleen, Fenna zit er nog. Dus vandaar dat we dit weekend ook aandacht schenken. Wederom aandacht schenken aan Fenna om half vijf. Gedicht van de dag. Nou, uh, uh, ik heb het gisteren al gezegd op de radio. Van dat de programma, dat chansons op vrijdagavond met de Van Nieuwkerk en Rob Kemps. Rob Kemps dat, dat is zo prachtig. Die maakt echt een, een, een reis door de... Geschiedenis van het Franse chanson. En ook uh, wij gaan wij het gedicht van de dag gisteren al. En vandaag uh, gaan we daar ook uh, aandacht aan besteden. We hebben de tekst wel vertaald in het Nederlands, dat is wat makkelijker. Maar het origineel zal daarna gedraaid worden. Uh, uiteraard hebben we Zandvoort nieuws in het kort. Uh, ja, we hebben. Uh, uh, om tien over half drie hebben we, herhalen we het interview. wat uh, onze collega Ben Zonneveld gistermorgen tijdens Goedemorgen Zandvoort had met Romy Koning. En het heeft alles te maken over de jongerenhuisvesting in Zandvoort. Daarnaast hebben we natuurlijk ook... Uh, ja, uh, Zandervoorde is wederom in het nieuws. En uh, daar besteden we ook uitgebreid aandacht over. Want de contracten van de huurders van deze Zandvoortse camping... worden niet verlengd. En uh, dat gaat niet vergelijkt volgend jaar in, uh, maar wel in 2023. Daarover straks uitgebreid meer. Ook de wos in Zandvoort, uh, uh, luisteraars en kijkers... die is nog nooit zo hoog geweest. Maar ja, goed, de, de, de, de, de, de huizenprijzen reizen ook de pan uit. Dus ook maar de waswaarde dan? Ja, natuurlijk. Ja. Nee, maar dan is je huis toch meer waard als de waswaarde hoger is of ja, niet? Als je niet verder kijkt dat je neus lang is, dan klopt dat. Maar als nou straks de, de, markt, de huizenmarkt weer in elkaar snakt... gaat die waswaarde dan ook weer naar beneden? L wat denk je zelf? Ik dacht het niet. Nee. nee, want dat is natuurlijk inkomsten voor de gemeente. En er wordt nogal wat gebouwd hè, op het ogenblik. En uh, de plannen die er klaar liggen. Maar goed, daar dus straks meer over de waswaarde is in Zandvoort nog nooit zo hoog geweest. Daarover later ook meer. Uh, vorige week is het waarschijnlijk niet ontgaan... maar de, op donderdag gingen er een heleboel kitesurvers... Uh, op een gegeven moment uh, voor het strand langs. En uh, in samenwerking met onze mediapartner van NH... Is daar, hebben, die hebben daar een, een, een, een, een reportage over gemaakt... en die willen wij u niet onthouden. Als we een tweede uur wat tijd uh, hebben, uh, over hebben... Uh, dan gaan we nog de regio in... want we hebben een, een viertal... Uh, items voor u uh, klaarstaan. Maar of ze alle vier aan bod komen, dat zal het tweede uur blijken. Kwarto 4 hebben we natuurlijk uh, Pit Report. We volgen voor u de voetbal-eredivisie. Uh, van de wedstrijden van af afgelopen vrijdag. Tot en, met, uh, uh, tot en met heden. En vanavond ook nog een, een klapper. Hè? Dan mag, we, mag PSV weer aan de bak. En we kijken uh, op ons tv-scherm al hier naar de. Hel van het noorden, de wedstrijd Parijs-Roubaix. Nou, het is inderdaad een hel. En dat hebben de dames uh, gisteren al ervaren. Want uh, er was een drama voor Annemiek van Vleuten gisteren, Want uh, ze, ze dacht in eerste instantie dat ze alleen uh, uh, een, een stukje schaambeen had gebroken. Maar het blijkt dus ook een gebroken bekken te zijn. En een gebroken schouder. Dus die is, die is weer volledig in mineur. En het herstel zal enige tijd in beslag gaan nemen. Uh, dat even in een uh, nutshell wat we allemaal gaan doen. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender. CFM Zandvoort. Wij zeggen een hele goede middag. We zijn er weer op deze zondag. En meekijken kan heel eenvoudig. www.zfm-live.nl La Pecatina en Chef Special zijn hier. Lo que te dejaste para luego. Sé que ya van muchas letras vacías. Pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías. Como si nadie te fuera a mirar. No quiero verte como tú te ves. Ni quiero verme como tú me ves. Ni quiero verte como tú te ves. Ni quiero There. Cause I'm down for your love Cause you're everything I need Everything I want Yeah, I'm down, down, down for your love Oh, you're everything I need Everything I want your love Baby, I don't need you to be anything you're not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 verwacht het eigenlijk helemaal niet, hè? van uh, chef-special, dit soort muziek. Samen met uh, La Pekatina hoorde je Down For Your Love. Inderdaad, uh, de nieuwe single. En ik uh, ben heel benieuwd hoe uh, deze plaat het in uh, de hitparades uh, gaat uh, doen. Wij houden dat uiteraard uh, voor je in de gaten. Verder hebben we nog één plaatje en dan hebben we alweer het uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Nou ja, of het zo kort wordt, dat weet ik ook niet. Want uh, ja, er gebeurt wat een of ander in Sandvoort, uh, Albert-Jan. Ja, klopt, maar daar kom ik la later op terug. Oké, okay, ja. oké, okay, dat horen we later wel. Eerst gaan we weer luisteren naar de muziek. Hier is Michael McDonald's. wrong road. Dancing to a different drum. Can't you see what's going on? Deep Wat een lekkere plaat, deze van uh, Michael McDonald in Sweet Freedom. Uiteraard uh, ken je deze plaat samen met uh, diverse andere artiesten... Kim uh, Wild, Ready for the World, New Edition... uit uh, de film uh, Running Scared, Sweet Freedom. Het blijft een uh, grote hit en uh, weer met veel plezier gedraaid. We gaan naar het uh, nieuws in... Het kort, albert -Jan? Ik kijk je af en toe wel even aan of het uh, kort genoeg is. Oké, okay, anders uh, kap ik het wel ja, weer af. Ja, hoor. De, dus, uh, nee, gisteren ook. Ja, kort. toch? Ja. Ja. De kogel is door de kerk. Letterlijk en figuurlijk. De theatergebouw De Krocht wordt eindelijk gerenoveerd. Het voormalige Rooms-Katholieke kerkgebouw heeft dringend een groot onderhoud nodig. En daarnaast is er ook behoefte aan extra multidisciplinaire ruimte. Bouwkundig zal zowel aan de buitenzijde, de gevel en het dak, als aan de binnenzijde grote renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Installatietechnisch zullen uh, ook de elektra- en de luchtbehandeling sterk verbeterd moeten worden. Het hele plan gaat ruim 1 miljoen euro kosten en wordt deels gefinancierd uit de SIA. En dat, heet, dat staat voor Strategische Investeringsagenda. Er is een omgevingsvergunning verleend aan autobedrijf Strijder... voor het realiseren van een autoshowroom met werkplaats op de begane grond... en 18 woonappartementen in de bovenliggende verdiepingen. Bij het gebouw aan de Kameling onerstraat 15 is tevens voldoende parkeervoorziening aanwezig. Het woningbouwprogramma in het bouwplan bestaat uit... 16 woningen in betaalbare sociale huur en of koop... en 2 woningen in middeldure huur en of koop. Het gebouw krijgt drie woonlagen en, is en het ontwerp sluit goed aan op de toekomstige ontwikkelingen op het projectlocatie Curie Decks. En straks vertelt Romy Koning daar ook nog het een en ander over. Aan het Hoogreemraadschap van Rijnland ligt, uh, uh, ligt mogen de seizoengebonden strandpaviljoens nog één keer overwinteren. Alleen zit er deze keer een klein addertje in het duinzand. De paviljoens moeten namelijk dan wel een bepaalde voorwaarde voldoen. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat de opbouw in 2024... de paviljoens enkele meters zeewaarts verplaatst moeten worden. Met het zeewaarts plaatsen van de paviljoens... zal ook de nieuwe locatie van de nieuw te bouwende reddingspost Zuid... afhankelijk van de duinvoet tussen de 8 tot 12 meter naar voren moeten. Uh, de, in aanloop naar een nieuw parkeerbeleid in heel Zandvoort ging met ingang van 1 juni jongstleden een aantal maatregelen in om de parkeersituatie voor inwoners in Zandvoort te optimaliseren. Sinds 1 juni 2021 was er een tijdelijke zomerparkeerregeling in Park Duinwijk, uit Noord, Nieuw Noord en Zandvoort Zuid en het Tranendal om de inwoners te beschermen tegen parkeeroverlast. Jongstleden 1 oktober verviel die verplichting. De gemeente werkt op dit moment aan een plan voor een digitaal en uniform fiscaal parkeerbeleid, zodat dit vanaf 2022 kan worden uitgerold. Een onderzoek naar de mogelijkheid om op parkeerterrein De Zuid een parkeergarage of een gedeeltelijk parkeerdek te maken. Het ontwikkelen van een visie op routering en goede geleiding multi, multimodaal en deze uit te werken in diverse uitvoerings, uitvoeringsplannen. Er wordt niet gesproken over de enquête die ze onlangs hebben euh, euh, doen rond... Nee, misschien, de uh, misschien komt dat nog. Nou, daar houden ze hopelijk ook wel rekening mee. En tot slot, goed nieuws voor alle honden. Even lekker met de hond op het strand wandelen. Dat kan weer. Dat kon weer vanaf euh, afgelopen vrijdag. In de periode van 1 oktober tot 15 april... mogen honden gedurende de hele dag op het strand komen. Het strand is als geheel aangewezen als losloopplaats... en de honden hoeven dan ook niet aangelijnd te zijn. Om overlast te voorkomen zijn er wel regels aan verbonden. Ook geldt op het gehele strand een opruimplicht van hondenpoep... en bent u dus verplicht zelf opruimmiddelen bij u te hebben... en deze op verzoek te tonen aan een opsporingsambtenaar. Tot zover. Dank je Albert-Jan. En uh, heel veel hondenbezitters en uh, andere mensen zijn blij dat uh, de honden uh, weer het uh, strand op mogen. Niet alleen de honden trouwens, ook uh, voor de paarden geldt uh, dat ze weer het uh, strand op mogen. Dankjewel, Albert Jan, voor het uh, nieuws in het kort. Was kort genoeg hoor, dus uh, <laughs> wil je het nalezen? Ga dan uh, naar onder meer de CFM-app of onze Facebookpagina van ZFM Zandvoorts. Daar kan je de berichten allemaal nog een keertje nalezen op je gemak. But what?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 Come back. draaien wij bij CFM de meeste muziek tegenwoordig gewoon uit computers, mp3'tjes 3 en dergelijke. En uh, ja, dan is het weer even winnaars je een cd'tje gaat uh, draaien. We hebben hier nog uh, cd spelers staan en een uh, tweetal draaitafels. Ik denk, ik ga de cd weer eens uitproberen. Nou, de linker doet het nog. Uh, Albert-Jan, die hoorde <lacht> je net. Paul Young en uh, Comeback en Stay For Good This Time vanaf cd. Echt uh, terug in de tijd gewoon. Uh, ja, het weerbericht. De bewolking overheerst en op veel plaatsen valt regen. De meeste neerslag wordt in een strook van zuidwest naar noordoost over het midden van het land verwacht. Lokaal is daar in totaal zo'n 33 mm mogelijk. Later op de dag neemt de neerslagkans langzaam af en in het westen breekt de zon wellicht nog even door. Grote temperatuurverschillen met hooguit 13 tot 14 graden tijdens intensieve regen. Tot lokaal 20 graden in Limburg. De wind draait naar west en neemt later van de dag af. Vannacht zijn er opklaringen en ook morgen is het meest droog. Dan wordt het een graad of 17. Dinsdag krijgen we met een volgende depressie te maken. De bewolking neemt toe en ook de kans op buien. De middagtemperatuur ligt dan op 15 à 16 graden. En ook woensdag is het nog wat wisselvallig met kans op buien... maar ook droge perioden met zon. Het wordt zo'n 15 graden bij een matige zuidwestenwind. En donderdag zijn er stapelwolken in flinke zonnige periode. Het blijft waarschijnlijk droog en de temperatuur stijgt naar 15 graden. Door de invloed van hoge druk is de kans op buien kleiner uh, uh, daar, uh, vervolgens... en blijkt waarschijnlijk ook droog. Er is meer ruimte voor de zon en de middagtemperatuur valt een graadje hoger uit. In de nacht en vroege ochtend is het 7 tot 10 graden. En wat betekent dat voor Zandvoort op de korte termijn? Het blijft vandaag bewolkt en de kans op neerslag neemt af in Zandvoort... Vanochtend en vanmiddag nog wel regen en de temperatuur stijgt naar 14 graden Celsius en de wind is matig windkracht 4. Vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 11 graden. En ook de komende dagen zijn er opklaringen en neemt de kans op regen toe in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 15 graden en s'nachts blijft de temperatuur rond 11 graden Celsius. De wind is matig windkracht 4 en vanaf donderdag neemt de kans op neerslag weer af. Dus ik denk zo langzamerhand dat er weer kacheltjes aangaan. Ja, dat uh, was het gisteren eigenlijk al. Hè? Een ja. beetje kachel uh, weer, uh, zeg maar. Ja, dan wordt het wat wordt, uh, wordt wordt vochtiger. En uh, ja. ja, dan krijg je echt zoiets van een beetje een onaangenamer gevoel in huis. Ja. En dan moet hij eigenlijk weer aan. Maar ja, die gasprijzen die zijn ja, ook klopt. niet meer te betalen. Dus nee. daar hou je ook rekening mee. Dus uh, de veste boeren uh, die doen het goed uh, op dit moment. Want iedereen koopt uh, lekker een dikke trui en een uh, dikke, dikke vest. Nou, daar ben je ja. er ook weer, toch? Ja, nee, klopt. Zo is het. Nou, het weer, uh, dankjewel daarvoor. En vanmiddag nog de zon. Nou, ik ga het nog even in de gaten houden. Ja. Uh, het weer is ook uh, na te lezen op onze CFM-app. En dan kijk je even onder Meteo-pagina. En dan kan je dus ook. Uh, of uh, Meteo Zandvoorts. En dan kan je dus ook het uh, weer echt uh, uit Zandvoort uh, lezen. Van een Zandvoorts weerstation. Dus mocht je de app nog niet hebben, download hem dan nu. Dat was het weer. Nee. en dan hebben we al heel veel uh, oude muziek gedraaid. En het is tijd weer voor een uh, nieuwe single. Hier is uh, Baggy Hill en uh, La Di I won't waste your hide, don't waste mine, mine. If you want my trust, then take your time, your time. Late in the evening, I want you. My heart goes Come and play, come and play, patience is a virtue, so they say, they say, late in the evening I want you, I do what I got to do to fill you with me, I already told you to hold me, I already told you, my heart goes van uh, Beggy Hill. Nou, aan het begin uh, zei je het al, het is uh, zondag... ...en er wordt weer uh, lekker gevoetbald uh, in de eredivisie... ...en er zijn ook alweer uh, wat wedstrijden gespeeld... ...dus we gaan eens even kijken hoe het ervoor uh, staat, uh, albert -Jan. Nou, we gaan allereerst terug naar afgelopen vrijdag. FC Groningen ontving thuis FC Twente eindstand 1-1. En dan uh, gisteren werden er maar liefst uh, vier wedstrijden gespeeld. RKC Waalwijk nam het op tegen Coët Eagles. Ook daar trouwens een uh, 1 tegen 1... En Peck Zwolle, wat nodig punten nodig heeft, ontving SC Heerenveen. Maar ging helaas puntloos ook weer naar huis. Eindstand 0-1. Dat gaat niet goed daarin, uh, Zwolle. Nee. Heracles Almelo, Willem 2. En winst voor uh, Heracles 3 tegen 2. Ja, en dat in, in de laatste dus vijf minuten extra tijd. En dan een prachtige wedstrijd. Echt de moeite waard om, uh, om te bekijken. Maar uh, ja, je, zal, je, je zal maar in de, ja, de laatste minuut van de wedstrijd ook nog van de, van de extra tijd 3-2 scoren. Dat was een prachtige wedstrijd. Ja, allemaal lol, hè? Alimelo, Ingeloo, Twello. Goed, uh, dan hebben we ook nog Fortuna zit daar thuis tegen NEC, eindstand 1-3. tegen 3. En dan is juist om half 3 zijn er twee wedstrijden gestart. Ja, wel, Ajax tegen FC Utrecht. Gewoon uh, twee, uh, twee goede ploegen tegen elkaar. En uh, Ajax heeft dan een thuisvoordeel. Maar het staat nog 0 tegen 0. als een moment. Dan hebben we ook om half drie begonnen. SC Cambuur thuis tegen AZ. Tussenstand 0 tegen 0. Nou, nog twee wedstrijden die uh, ook uh, wel spannend zijn. Want om kwart voor vijf neemt Vitesse het op tegen Feyenoord. En om acht uur de klapper van de dag. PSV ontvangt thuis Sparta-Rotterdam. We gaan de wedstrijden vanmiddag in ieder geval de twee die om half drie gestart zijn voor je in de gaten houden. Blijf daarvoor luisteren naar Zandvoort op zondag. Holiday came from Miami F.L.A.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 Just speeding away Thought she was James Dean for a day Then I guess she had to crash Valium would have helped that patch And said, hey babe, take a walk on the wild side I said, hey honey, take a walk on the wild side And the colored girls say Do doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot -do -do. net al echt een beetje nostalgische zondagmiddag, want we draaien ook cd'tjes. En ook die tweede weer een cd'tje van Lou Reed en Walk on the Wild Side. We gaan het hebben over de jongerenhuisvesting en wat daar aan te doen, Albert-Jan. Nou, wat eraan te doen? <laughs> bouwen, bouwen, bouwen. Nou, en of. Ik bedoel, uh, laten we zeggen, er zijn plannen om voor de voormalige Maria School, om daar ook uh, huisvesting voor jongeren uh, te gaan doen. Het bad Zandvoort, die uh, eerste, eerste, eerste blok van uh, vier blokken, daar komt ook sociale woningbouw in. Uh, maar ja, ik heb de prijzen gezien daar. Ik bedoel, ik vind het niet echt. Het uh, aantal vierkante meters is uh, relatief klein. En de prijzen zijn toch wel behoorlijk aan de hoge, hoge kant. Ja, daar gaan de mensen ook uh, de mis mee in met het uh, project bij uh, Strijders, zeg maar. Ja. Om een mensen die heel positief reageerden: sociale woningen. Maar. Ja. Een sociale woning is ook al ruim drie ton, hoor. Dus uh, zo sociaal is het nou ook allemaal niet. Nee. Dus, nou ja, goed. Maar goed, er wordt de druk gebouwd en uh, ook, er wordt ook aan jongeren gedacht. En uh, gisterenmorgen tijdens ons programma Goedemorgen Zandvoort... had onze collega Ben Zonneveld daarover een gesprek met Romy Koning. Huis aan zee, dat uh, zou Romy Koning ook wel graag willen hebben. Als het goed is gisteren, Romy Koning uh, aan de telefoon. Romy, goedemorgen. Goedemorgen, dat klopt helemaal.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 En het dan niet kan op de Zandvoort. Dus kijk welke mogelijkheden er zelf zijn. Bijvoorbeeld een zelfbewoningsplicht. En wat je bij, uh, bij wat Zandvoort nu ziet. is dat de spelregels zijn dat de Zandvoortjes voorrang krijgen. Maar een zelfbewoningsplicht van vijf jaar is. Uh, en daar komen dus er vijf appartementen vrij. En ik moet zeggen dat dat wel. dat geeft me wel vertrouwen dat er geluisterd wordt naar de ideeën die we hebben. Uh, omdat dit wel spelregels zijn die we nodig hebben in Zandvoort. om de Zandvoortjes hier te kunnen houden. Uh, en een andere locatie waar nu ook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 laat horen, kan je ook niks veranderen. Nee En, en niet gestemd is uh, geen, uh, geen invloed. Dat is nee, duidelijk. Nee, dat is zeker waar. Oké, okay, Romy, ontzettend bedankt voor uh, dit gesprek. Wij uh, ja, volgen de starterswoningen uh, zeker. En uh, mocht er wat nieuws zijn, dan, uh, dan horen we het graag van je. Nou, dat komt helemaal goed. Oké, okay, dankjewel. Bedankt voor dit interview. Ja, goed dankjewel. verteld door uh, Romy Koning gisteren bij Goedemorgen Zandvoorts. En uh, ja, Romy is eigenlijk begonnen met de Facebookpagina die ze opgezet heeft. En nu is het uh, toch wel iets uh, groots geworden, ook uh, in de politiek. Zo zie je ook maar weer, Albert-Jan, hoe belangrijk uh, de rol van uh, Facebook kan zijn. Zowel uh, voor het brengen van nieuws als uh, ja. in de politiek. Dat is best wel een uh, machtige social media, de, de facebook uh, pagina's, zeg maar, in het nieuws. Ja, klopt. Het wordt steeds meer een officieel uh, communicatiemiddel. Maar ik, ik, ik bedoel, ik zit er zelf niet op. Want ik vind het nog steeds ja, prima dat je je mening daarop verkondigt... maar uh, als je echt iets te melden hebt, dan, dan, dan of in de mail of in een gesprek... of een notule of wat dan ook. Maar Facebook, ja, ik vind het wat vrij, vrij blijvend. Maar ik ben, ik, moet het, ik ben het met je eens. Het wordt steeds een belangrijker communicatiemiddel uh, voor de dagelijkse, dagelijkse gang van zaken. Ja, luisteraars die onze Facebookpagina nog niet hebben... Like hem eventjes. Uh, reageer ook op uh, de berichten. ZFM uh, Zandvoort, zo heet uh, de Facebookpagina makkelijk, toch? He? Ja, heel simpel. En dan blijf je ook op de hoogte van het uh, laatste nieuws. En kan je ook naar de ZFM-app gaan. En dan kan je op de app kan je ook weer luisteren naar de Zandvoortse radio. Wij hebben trouwens een uh, verzoekje op de Zandvoortse radio. Nou, een heel toepasselijke titel. When you walk in the room. Oké, okay, dan ja, moet je wel een room hebben inderdaad. Ja, nee, dus, klopt, uh, dat klopt. Maar daar ging het interview toch ook over. Helemaal goed. Hier is Paul Carrick. It's a dream come true. Walking right alongside of you. Wish I could tell you how much I care. But I only have the nerve to stand.